De bonden praten over een nieuwe Cao. De bonden stelden opstelt een ultimatum om uiterlijk vandaag met een bod te komen met voldoende aanknopingspunten voor een goed resultaat. Volgens de politievakbond ACP is er op cruciale punten beweging bij de minister. De bonden willen meer waardering in geld, omdat volgens hen het werk steeds zwaarder wordt. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws van dit moment. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Goedemiddag, we hebben veel aandacht voor het ski-ongeluk van Prins Johan Frizo. Laten we even luisteren naar dit moment de Oostenrijkse televisie. ...kliniek naar Innsbruck geflogen werden. Het heißt Johan Frizo sei stabiel, Lebensgefahr könne aber niet ausgeschlossen werden. Heute in Österreich berichtet ausführlich über dieses ongeluk Martin Ferdini. Ja, we schalten live zur Innsbrucker ja kliniek. De Gesundheitszustand wordt ja, wie ik gerade erwähnt, als kritisch bezeichnet. ...na de Oostenrijkse Oost kliniek, Oost kliniek Oost in Innsbruck, Innsbruck in de zegt de deze verslag eind. De ...die königsfamilie ihr ja, traditionelles Urlaubsdomenziel hat, sprechen met augenzeugen, en we zijn bij de geplande persconferentie van koningin Beatrix. En er is dus een persconferentie van koningin Beatrix die gepland is. Uh, onze informatie is dat het een verklaring uh, zou zijn van koningin Beatrix. Uh, maar zij hebben het over een persconferentie. Overigens, het nieuws begint nu met het terugtreden van uh, de Duitse bondspresident Wolf. Die treedt uh, terug. Ik denk dat ze dus later de Oostenrijkse televisie dus naar die persconferentie toe gaat. Want nu zijn de beelden inderdaad van de Duitse bondspresident te zien. Goed, dat gaan we dan zo doen. Het klonk vandaag op de Oostenrijkse radio als volgt. Die is er niet. Dat is jammer. Uh, want uh, we hadden een mooi fragment van hoe het uh, klonk op de Oostenrijkse radio. Maar desalniettemin de uh, niet getreurd. We hebben ook Wouter Meijer nog, onze correspondent. Walter, want het is ook in Oostenrijk. We hoorden net live het journaal van 5 uur in Oostenrijk, het televisiejournaal Groot nieuws ja het is ook in Oostenrijk groot nieuws um, men weet natuurlijk daar dat verschillende leden van bijvoorbeeld koningshuis en andere prominente in Oostenrijk komen skiën dus ook de beelden van prins van, van koningin Beatrix en de, de prinsen en prinsessen die in leg komen skiën die worden dan uitgezonden. En nu is het natuurlijk ook groot nieuws. De burgemeester van Leg, Ludwig Moeksel, is enigszins een soort woordvoerder. Niet alleen natuurlijk van zijn eigen gemeente, want daar is hij burgemeester van. Maar ook een beetje voor de situatie op dit moment. Hij vertelde op de Oostenrijkse radio net dat um, Prins Friso is gevonden. na twintig minuten onder de lawine. met uh, traumahelikopters naar Innsbruck is gebracht. naar de Universiteitsziekenhuis in Innsbruck. Die zijn daarin gespecialiseerd in dit soort gevallen. Hij vertelde dat. Hij daar gevonden is, de prins, na twintig minuten onder de sneeuwlawine... met uh, apparatuur waarmee je mensen kunt vinden onder sneeuw. Uh, hij is ter plekke gereanimeerd, in de helikopter gereanimeerd. En bij de aankomst zou zijn situatie relatief stabiel zijn geweest... maar inderdaad, hij bevindt zich nog steeds niet buiten levensgevaar. Nee. Uh, wat wij ook hier horen uh, is uh, dat hij een soort schedelbasisfractuur zou hebben. Is daar iets over gezegd op de Oostenrijkse radio? Daar is nu niks over gezegd. Nee. Verder ook niet of hij botbreuken heeft of iets anders? Nee, de, de situatie is inderdaad stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Dat betekent dat er inderdaad uh, door, de art, door de artsen wordt gevochten voor zijn levens, Zoals dat altijd zo mooi heet in krantenkoppen. Um, maar dat is wel degelijk natuurlijk een, een dramatische toestand. En iets uh, waar je niet te licht af moet denken. Hij is waarschijnlijk een, een meter of 40, 50 meegesleurd door de lawine. He, een lawine is... Relatief minder erg als je er gewoon op een, op een vast punt daardoor bedolven wordt en als je er onderuit kunt komen, maar als je ook nog eens door de labine wordt meegesleurd, dan ja, dan in feite rol je natuurlijk van een, van een berghelling af. En dat kan tot ernstige verwondingen leiden, dat kun je je voorstellen. Dus dan is het niet alleen de onderkoeling en het feit dat hij een tijd weinig zuurstof heeft gehad... maar inderdaad ook gewoon de verwondingen die je hebt als je van een helling afkomt. Ja. En uh, nou zijn er ook berichten over persconferenties. Er zijn verschillende berichten die we daarover hebben. Uh, de Oostenrijkse televisie had het zojuist ook over een persconferentie uh, van koningin Beatrix. Ja, of dat nou echt waar is, weet ik niet. Er komt wel een persconferentie aan, aan uh, inderdaad, vanuit leg. Uh, wie wij daar dan voor de camera of voor de microfoon krijgen, weet ik eerlijk gezegd niet. Dat kan ik je vanuit Berlijn ook niet vertellen. Uh, dat zou de koningin kunnen zijn. Uh, je weet vanuit bijvoorbeeld uh, de aanslag in Apeldoorn, die gepleegd is op dag. dat de koningin dan zelf na afloop een verklaring aflegt. Het kan ook heel goed zijn dat het een woordvoerder is of de burgemeester, die nogmaals als een soort woordvoerder ook in dit geval optreedt. Eén van die mensen zal ons binnenkort te woord staan, denk ik. Ja. Yeah. Ja, want uh, goed, zij hadden het er uh, zo over. En de koningin, dat is een bericht ook wat bij ons binnenkomt. Ik weet niet of jij daar ook iets over weet. Uh, zou ook uh, in het ziekenhuis zijn, in Innsbruck? Ja, dat is ook goed mogelijk. Uh, er zijn ook media die melden dat de koningin nu in het ziekenhuis is. Uh, dat is natuurlijk geen heel gek idee. Leg is niet zo heel erg groot. Dus het kan heel goed zijn dat zij met een van die twee... Uh, ambulancehelikopters, want er is van twee trauma-helikopters... dat ze met een van de helikopters meegevlogen is naar Innsbruck dan is ze inderdaad nu bij haar tweede zoon, bij Jan Friso... Uh, in het universiteitsziekenhuis. Dan zo, zou ze zich daar waarschijnlijk meer om bekommeren... Dat kun je je trouwens ook goed voorstellen, natuurlijk, dat je eerder bij je zoon wilt zijn dan voor de camera wil gaan staan. Ja, dat begrijp ik uh, in, inderdaad goed. Daar is nog uh, uh, enige verwarring over van waar ze is wie er een verklaring ook uh, uh, zal, gaan, uh, zal gaan afleggen. Maar dat moeten we dan eventjes ook gewoon afwachten, want dat is gewoon onduidelijk. Daar moeten we ook maar mee leren leven. Het is daar natuurlijk net zo onduidelijk als bij ons op dit moment. Dus uh, daar wordt ook nu alles geïmproviseerd. De Oostenrijkse media rolt nu ook over zichzelf heen om aan nieuws te komen. Je merkt wel dat iedereen ermee bezig is en graag het laatste nieuws wil melden. Uh, daar wordt steeds de burgemeester voor gebruikt. Er worden ook andere dingen voor gebruikt. Men heeft het dan steeds ook weer over de situatie in het gebied. De lawines, het enorme gevaar. Uh, ja, natuurlijk... Probeert daar iedereen nu aan het laatste nieuws te komen, net zoals wij dat doen? Ja, precies. Want ondertussen is het Oostenrijkse journaal weer afgelopen. En uh, is er niks uh, verder uh, over medegedeeld. Wellicht komt dat later. We houden dat scherp voor u in de gaten. Wouter, dankjewel. Ik ga eventjes naar uh, Marcel Bril op de Hofweg. Die staat uh, in die. Perszaal. Ik weet niet of je die wel een beetje kent. Maar dat is die zaal waar uh, regelmatig uh, de persconferenties worden gehouden van uh, de premier. Marcel, ik hoor wat geluid om je heen. Maar dat is geluid van collega's. Dat is uh, inderdaad het geval. Een aantal collega's is uitgenodigd om uh, naar deze hal van de RVD. Dus uh, de plek waar de minister-president zijn ministerie heeft te komen. Um, overigens uh, hebben wij nog geen informatie of er een mededeling komt. Hoe laat die mededeling komt. Maar we zijn hier uh, uitgenodigd met een aantal mensen. Het is hier afgeven. Wachten wanneer de premier wat gaat zeggen en of hij wat gaat zeggen. In ieder geval, ons is verteld dat we over niet al te lange tijd in ieder geval wat meer informatie krijgen. Dat betekent dus niet dat het een premier dan ook direct al komt, dat dat de verwachting is, maar dat er even bijgepraat worden over de stand van zaken. Met andere woorden, wij staan hier vast voor de zekerheid, maar we weten niet wanneer er een mededeling komt en of er een mededeling komt. Ja, het kan ook zijn een soort blijk van medeleven. Zoiets, maar dat is allemaal speculeren... zoals het met veel uh, zaken nu op dit moment is. Dus daar kan ik allemaal uh, niet op uh, vooruitlopen. lopen. Uh, we hebben verder nog niemand gesproken inhoudelijk... over de toon van een eventuele mededeling of wat dan ook. Uh, wij zijn hier, we staan paraat. Mocht er wel iets uh, te melden zijn over de inhoud van een eventuele mededeling... of als wij de premier zouden zien aankomen... Uh, dan komen we natuurlijk weer terug. Maar welk tijdstip dat is en op welke termijn en of het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat is, zoals ik net ook al benadrukte, nog erg onduidelijk. Ja, want wat ook onduidelijk is... is of alleen maar, uh, laat maar zeggen, vanuit Den Haag mededelingen worden gedaan... of de, ook, dat ook de Oostenrijkse burgemeester mededelingen mag doen. En wat de Oostenrijkse televisie zei... Uh, die persconferentie of die verklaring van de koningin. Ja, ook allemaal onduidelijkheid. Misschien krijgen we daar later ook nog wat over te horen. Maar zoals ik zei, uh, ja, we kunnen daar uh, nu nog niet uh, al te veel voor uitlopen... omdat we nog aan het wachten zijn op wat er gezegd wordt. Goed, Dankjewel, Marcel Bril. Op de Oostenrijkse televisie laten we eventjes meeluisteren luisteren. is Martin Ferdini, het programma Ooit in Oostenrijk. Vor wenigen Stunden löst sich im Adelberggebiet im Bereich Lietzen-Zugertobel ein Schneebrett. Die Suchmannschaften sind sofort zur Stelle. Wenig später kann Johann Fries, der zweitgeborene Sohn der niederländischen Königin Beatrix, geborgen werden. Der 43-Jährige muss vom Notarzt reanimiert werden und wird in die Uniklinik Innsbruck geflogen. Ich bin jetzt mit dem Bürgermeister von Lech. Bürgermeister nicht? Von Herr Bürgermeister, wissen Lech. Sie schon mehr über den genauen Unfallhergang? Ja, also um Viertel nach zwölf hat sich im Bereich zuger lietzen een Schneebrett gelöst, dat was ja, circa 30 meter breed, 40, 50 meter lang, had ...eben einen Skifahrer verschüttet. Gott sei Dank konnte dieser Skifahrer nach 20 minuten. Dank... Wouter Meijer, kan jij even vertalen wat de burgemeester zegt. Ja, de burgemeester vertelt dat rond kwart over twaalf er een sneebret, dat is een bepaald soort lawine, maar laten we het een lawine noemen, naar beneden is gekomen, dat daar één iemand onder is bedolven. Dat is inderdaad de tweede zoon van de koningin, we weten dat hij Johan Friso heet, is geweest. De prins was met een vriend onderweg, als er geen zeeleer en geen zeevuurder was erbij. Hij was met één vriend op pad, zegt de burgemeester. Geen leraar of een andere mensen. Hij was met een vriend onderweg. Na twintig minuten is hij uh, gevonden onder de sneeuwmassa. Is hij daar uitgehaald En inderdaad met de traumahelikopter vertrokken. Johan Friese was twintig minuten verschüttet. Wissen ze aktuell iets over zijn derzeitigen gezondheidszustand? Mijn informatie is der, dat Prins Johan Friese. Hij was twintig minuten lang onder de sneeuw bedolven. De burgemeester wordt dan gevraagd hoe het met hem gaat. En hij zegt, uh, ja, hij was inderdaad twintig minuten bedolven. Ik kan nu niet zeggen uh, hoe het met hem gaat. Maar nou, intussen weten we natuurlijk dat is al een tijdje geleden is. Dus intussen weten we dat hij naar de kliniek is in Innsbruck. En hij is nog niet buiten levensgevaar, hoorde ik hem ja, ook zeggen. Heer, knieが... Op dit moment, ik zal even de beelden beschrijven... Ja, wordt er geschakeld met uh, verslaggever... die volgens mij voor de kliniek in uh, Innsbruck staan. ik kan in principe ook niet meer zeggen... dan wat de burgemeester van Lech gezegd heeft. Hier was het zo so, dat het bis vor kurzem geheißen had... dat werden geen informatie informationen gegeven. Vor kurzem gab er dan deze knappe uitkunft... die openbaar ook met het informationsministerium in Holland afgesproken wurde. De zustand des broeders, des Kronprinzen sei stabiel. Die, ja. die levensgevaar is daar nog niet Nee, precies, dat is de verslaggever die buiten staat voor de kliniek in Innsbruck waar Johan Friso nu ligt. Um, en die vertelt dat inderdaad afgesproken moet worden met het ministerie van informatie, dat is de Rijkshoorligingsdienst in Den Haag. Um, wat er gezegd mag worden, wat hij inderdaad nog steeds niet levensgevaar is. Ze mogen, ja, ze mogen er niet de kliniek in, dus ze kunnen niet binnenkijken. Enorme, enorme beveiligingsmaatregelen rondom de kliniek. Ja. Ik, ga, ik zeg eventjes tussendoor dat de RVD ondertussen een communiqué naar buiten heeft gebracht... over Prins Friso. Naar aanleiding van het ongeval van zijn Koninklijke Hoogheid Prins Friso... deelt de Rijksvoorlichting... Mee, ...dat volgens de behandelend artsen pas over enkele dagen een prognose kan worden gegeven. Op dit moment is zijn toestand stabiel, maar hij is niet buiten levensgevaar. Haar majesteit de koningin en haar koninklijke hoogheid prinses Mabel zijn bij prins Frizo. Dat is dus de verklaring die de RVD op dit moment naar buiten heeft gebracht. De pressesprecher, de kliniek, die lauven heist de hele tijd. Maar man had zich offensichtlich op dit knappe statement geëindigd... ...wie we het eindigens gezegd hebben, wie de gezondheidszustand beschreven wordt. En Sven, herzlichen dank voor deze informatie en Klaus. En blijkbaar krijgt de collega in Oostenrijk die daar voor die kliniek staat, blijkbaar krijgt hij ook niet veel meer informatie. Omdat er inderdaad afspraken zijn gemaakt over wat er wel en niet naar buiten wordt gebracht. En er niet veel meer wordt gezegd dan. Een paar dingen die we nu weten. Dat betekent dat er geen uh, persconferentie komt van het uh, ziekenhuis, van de behandelende artsen? Daar klinkt het eerlijk gezegd niet naar, maar dat kan ik ook niet uitsluiten. Maar deze verslaggever krijgt daar blijkbaar niet meer uit. Ja, En als er inderdaad over een paar dagen pas een communiqué komt met een prognose voor de toekomst dan uh, klinkt dat bijna alsof ze nu nog niet zo heel veel kunnen zeggen. Ja, goed. Op dit moment gaat de Oostenrijkse televisie over... op uh, beeld van de koninklijke familie. We zien uh, koningin Beatrix en we zien de uh, aankondiging van het uh, huwelijk... Uh, met Mabel uh, Wissersmit destijds. Goed, dat is de Oostenrijkse televisie voor dit moment. We gaan even praten met Robert Steenmeijer. gediplomeerd berg- en skigids. Goedemiddag. Goeiedag. U uh, werkt veel in Oostenrijk uh, en neemt dan groepen mee, ook uh, of uh, piste. Um, ja. Kan dat, als er waarschuwing 4 uh, geldt, kan je dan goed skiën buiten de gewone pistes? Nou, um, eigenlijk houden wij, wij gidsen al wat aan. Bij lawinegevaar 4 ga je niet naar buiten. Blijf je, blijf je op de piste. Want lawinegevaar 4 is wel vrij gevaarlijk. Ja. Dus een, je hebt de schaal gehad van 1 tot 5... En uh, tot en met drie kan je, ja, wat, wat de mensen doen, skiën of, of skiën. Uh, bij vijf, dat geldt als algemene catastrofe, plagen zoals het in heet. En bij vier zeggen wij van nou, wij gaan niet buiten de pistes, wij blijven gewoon op de gemarkeerde pistes, want daar is het veilig. En daarbuiten is het, is het uh, zo'n ja, link, om het zo maar te zeggen, dat wij niet meer de veiligheid van onze klanten kunnen garanderen. En als je nou het gebied heel erg goed kent... Ja, dat maakt voor de lawine niet uit of jij het gebied kent of niet. Nee. Want dan kan je niet sneller wegkomen en dat soort zaken. Dat, je wordt nee, al nee, door. Nee, het, het, is, het is een beetje een algemeen misverstand dat uh, lawines altijd op dezelfde plek ontstaan. En altijd uh, op dezelfde tijdstippen en bij bepaalde zonne en het, het, het veroorzaken van lawinegevaar is van zoveel factoren afhankelijk... Uh, dat het, het kennen van een gebied niet uitmaakt. En je kan hem ook zelf veroorzaken, die lawine. Ja, zeker, zeker. Ik, ik, ik weet niet de getallen exact, maar een groot deel van de lawines wordt uh, door de skiers zelf veroorzaakt. Ja. En deze lawine, hè, hij was uh, 30 tot 40 meter breed. Is dat ja. een grote lawine dan? Nee. nee, dat is een kleine lawine. Uh, wat wij eigenlijk vaak zelfs gewoon een, een, een sneeuwschuiver noemen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat dat uh, ook een kleine lawine geen uh, desastreuze gevolgen kan hebben. Uh, sneeuw is zwaar als het, als het een, een, een dikte heeft van 2, 3 meter. Nou ja, en dan 30 x 40 x uh, 600 kilo per kubieke meter. Dan kan je uitrekenen wat, wat het gewicht is van die sneeuwmassa. Mm -hmm. Als dat met, al is het maar 30, 40 kilometer per uur naar beneden komt, ja, dan. dan, dan ja heb je geen schijn van kans om, om te blijven staan. Nee. Uh, nou, uh, is hij na 20 minuten gevonden? Is dat ja. snel? Is dat langzaam? Ja, ik, ik weet niet of hij uitgerust was met een uh, labinezoekapparaat. Als wij op skitoor gaan, hebben we ook een zendertje om, omhangen. Uh, als iemand onder labine komt, dan hebben de anderen hun zender omschakelen op ontvangen... en kunnen dan een uh, slachtoffer lokaliseren. Als je erin geoefend bent, lukt je dat binnen... Één, twee minuten, heb je iemand gevonden. Uh, maar dan moet je hem ook nog uitgraven. Dus eerst eerste is de vraag: uh, heeft hij zo'n alinezoekapparaat ongehad? En ten tweede hebben degenen om hem heen scheppen gehad om hem überhaupt uit te kunnen graven. Als iemand onder, onder twee meter compacte sneeuw ligt, dan graaf je niet met je handen uit. Die komt er gewoon niet doorheen. Het is keihard. Kei dus heb je een stevige schep van auto's. Dan heb je echt iets voor nodig om die sneeuw aan de kant te krijgen. Ja, wij hebben ook altijd in de rugzak een schep en, en ook nog eens een zonde bij ons... om uh, iemand te kunnen lokaliseren en zo snel mogelijk uit te graven. Ja, maar goed, we weten dus niet of hij dat bij zich had uh, nee. of niet. Maar na 20 nee. minuten is hij in ieder geval boven gekomen. M misschien moet ik het zo wel zeggen. Ja, nou, als hij, als hij geen uh, uitrusting heeft gehad in de vorm van lawinezoekapparaten en, en scheppen... dan is dat heel snel, ja. 20 minuten. Er zijn, zijn ook mensen die een week lang onder lawine liggen voordat ze pas gevonden worden. Ja, en hoe is de, groot is de overleving, overlevingskans? Nou, die is heel klein. Je moet je, je, moet je voorstellen dat 35% van de mensen is al dood... op het moment dat de lawine tot stilstand komt. Ook bij zo'n kleintje? Dus een, een derde van de mensen is, is al overleden... voordat de lawine überhaupt uitgeraast is. Nou, Dan lig je onder de sneeuw. Uh, je krijgt vaak geen lucht. Uh, je hebt misschien ernstige botbreuken of, of inwendige bloedingen. Nou als je dan twintig minuten onder de sneeuw ligt... voordat je een keer uitgegraven wordt... en dan moet er dus nog een reddingsteam, een helikopter... een arts en alles komen. Dan zijn als de algemene erg klein. Ja, en in die zin heeft hij Marcel gehad. Ik, begaan, ik dank u voor het gesprek. We gaan snel naar de RVD, naar Marcel. Marcel. Ja, ik ben inmiddels alweer buiten de... De premier die heeft een verklaring gegeven. Alleen televisiecamera's mochten erbij zijn. Dus we hebben daar nu nog geen geluid van. Wel weet ik dat er door premier Rutte gezegd is dat hij de koningin heeft gesproken. Dat, hij met Mabel, dat de koningin dus met Mabel in het ziekenhuis is. En dat de artsen verwachten dat binnen enkele dagen meer duidelijkheid komt. Dat is wat ik begrepen heb van een collega van de televisie die bij dat gesprek was. dadelijk kunnen we dat geluid laten horen. Goed, en dat is een beetje, komt dat overeen met wat de Oostenrijkse televisie... Zo juist ook heeft gezegd. De burgemeester van Leg zei dat. Die heeft trouwens ook nog gezegd dat Prins Johan Frizo en zijn groep skiers waarschijnlijk die lawine met grote waarschijnlijkheid zelf hebben veroorzaakt. Ludwig Muxel, dat is de naam van de burgemeester die dat heeft gezegd. Het was een sneeuwbank van 30 meter breed en 50 meter lang die in beweging is gekomen. En zoals Marcel net ook al zei, pas over een paar dagen, misschien morgen, valt de te zeggen over de toestand van de, de prins. Mark Hamer is in de buurt van de Eikenhorst in Wassenaar. Dat is het woonhuis van Willem-Alexander en Maxima. Is daar wat te zien? Nou ja, we zien zojuist wat uh, wa wagens van de, van de bewaking uh, het terrein hierop gaan. Uh, je moet je de, de situatie voorstellen. Je hebt een soort eerste hek met twee mooie antieke lampen. En dan ietsje verder, uh, daar staat de Koninklijke Marische Zee, de bewaking. Daar mag je niet uh, naartoe lopen. Er staat hier al een bord verboden toegang voor wandelaars en onbevoegden. Uh, toen wij hier, ik sta hier toevallig met een fotograaf van de Telegraaf. Nou, niet helemaal toevallig. En uh, toen zij ons in het uh, zicht kregen, toen zagen we wat nerveus kijken en wat nerveus zijn en weer lopen we hebben hebben wat beveiligers het uh, terrein uh, op zien gaan. Um, ja, we, er was, de grote vraag was: ja, is de kroonprins ook al eigenlijk uh, in leg? Uh, nou, we hebben foto's in de krant zien staan dat hij vanochtend in ieder geval in Leeuwarden was. En ja, alles duidt er wel op dat uh, op dit moment de kroonprins in ieder geval nog in Nederland is. Uh, waarschijnlijk hier uh, op de Eikenhorst. Uh, is men uh, de, de spullen aan het verzamelen om richting uh, leg te gaan. Uh, ik hoor dat op Schiphol het toestel van de Koninklijke Familie, de KBX, uh, in gereedheid uh, wordt gebracht. En dus uh, waarschijnlijk zullen ze dan vanaf Schiphol uh, naar Leg uh, vliegen. Ja, op dit moment, als ik nog even rondkijk... nu geen extra wagens meer die hier het uh, terrein oprijden. Maar Jusje, ja, uh, het is op, op een afstand van ongeveer 100 meter. Kijk ik naar hun toe en zij kijken naar mij toe. Voor de rest op dit moment weinig beweging bij de eikhorst. En zoals ik net al zei, de artsen in het Oostenrijkse ziekenhuis... kunnen pas over enkele dagen een prognose geven over Prins Friso. We gaan naar Margreet. Margreet Boer. Want uh, het geluid wat we net niet konden horen...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 dus dat heel Nederland met haar en haar familie meeleeft. En uh, dat is tot op heden dus wat de RVD uh, zegt. Heel veel meer informatie weten ze niet. Het is de komende dagen dus ook echt, echt afwachten, zegt uh, premier Rutte. Goed, dat was het laatste nieuws vanuit Den Haag. Hans Jacobs is van de GPD, daar is hij journalist, de gemeenschappelijke persdienst. Hans, uh, je staat bij het uh, ziekenhuis in Innsbruck, uh, waar de prins is. Wat kan je daar allemaal zien? Nou, er is, natuurlijk een, er is een heel groot ziekenhuis aan de rivier erin. Uh, de Oostenrijkse pers heeft zich uh, voor de ingang uh, verzameld. Die doen daar live verslag van uh, het ongeluk. Uh, maar er is op zich bij het ziekenhuis verder niet veel te zien. Uh, ze hebben bevestigd natuurlijk dat de prins daar is, dat de koningin daar is en de prinses Bebel, de echtgenoten er, uh, er zijn... Een woordvoerder van het ziekenhuis heeft, uh, maar daar heeft de RVD natuurlijk ook al uh, weer nieuwe mededelingen over gedaan. Dat de toestand stabiel is, dus, maar dat hij niet uh, buiten levensgevaar uh, was. En in het ziekenhuis zelf zijn maatregelen genomen, uh, extra beveiliging, Om te zorgen dat er natuurlijk uh, niemand gaat zwerven door het ziekenhuis. En uh, op plekken komt waar ze uh, niet graag hebben dat mensen nu komen. Nee, maar die woordvoerder die heeft dus wel wat gezegd uh, uh, tegen jou. Nou ja, dat was het enige wat zij hier wilden zeggen. Ook om, natuurlijk omdat de Oostenrijkse pers uh, ingelicht moest worden. En die uh, had dan één zin betoefde, uh, bij bevestigen dat hij hier is. Want dat wisten wij ook al uit Den Haag. De toestand is stabiel, maar hij is niet buiten levensgevaar. Nee. En de RVD liet natuurlijk weten dat uh, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, er ook weer nieuwe uh, mededelingen gedaan zouden worden. De woordvoerder hier zei ook: verdere alle andere mededelingen komen uit Den Haag. Ja, nou hoorden we ook van uh, onze premier, premier Rutte... die zei van nou, het is een uh, goed ziekenhuis, dat uh, goed bekend. Wat weet jij van dat ziekenhuis? Ja, kijk, het is een ziekenhuis waar iedereen uit de wijde uit omgeving... en dan praat je echt over het westelijke deel van Oostenrijk... naartoe wordt gebracht uh, als er uh, ongevallen zijn. Die zijn er ook, uh, ja, dagelijks... Zeker in deze tijd van veel lawines en uh, veel wintersport. Als ik me goed herinner, maar uh, ik heb er nog niet aan kunnen kijken... is ook Peter Christian hier één uh, of twee jaar geleden uh, behandeld... na een, uh, een ongeval uh, bij het skiën uh, in de buurt. En uh, ja, uh, het is een van de topziekenhuizen van, uh, van dit deel van Oostenrijk. Ja. En uh, je beschreef net al dat er Oostenrijkse pers is. Uh, jij bent uh, vooralsnog de enige Nederlandse journalist? Ik ben uh, hier de, uh, de enige journalist ja, op dit moment. Nou, sterkte. En uh, ik hoop je nog later even te spreken. Ik heb nog laatste nieuws over de fotosessie in Leg. We hadden het daar eerder over. Die zou komende maandag plaatsvinden. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat die is afgelast. Mariel Hageman is binnengekomen. Want Mariel, jij speurt de sociale media af... en eigenlijk ook alle media over het laatste nieuws. Wat heb je te melden? Nou ja, het nieuws uh, leek zich in eerste instantie wat te beperken. Natuurlijk tot Nederland en ook tot Oostenrijk. Maar wat je nu ziet is ook dat buitenlandse media het enorm beginnen te volgen. Uh, op de BBC bijvoorbeeld uh, is het bericht over uh, Prins Johan Friso... het meest uh, gelezen bericht uh, op dit ogenblik. En, uh, nou ja, er wordt dus gemeld dat hij in een lawine is terechtgekomen. En, maar ze gaan ook nog even terug in de tijd uh, dat hij uh, de rechten... op de Nederlandse troon heeft opgegeven in 2004... toen hij uh, uh, Mabel wisse Smit trouwde. Ze wordt uh, door de BBC een mensenrechtenactivist uh, genoemd. Uh, de, de, de regering had uh, uh, hen toestemming gegeven om uh, te gaan trouwen, maar... Uh of gaf geen toestemming om te trouwen, omdat zij dus blijkbaar verkeerde informatie had gegeven over een uh, dead gangster, zoals uh, de BBC uh, dat noemt. Uh, nou ja, er wordt nog even aangereerd: Klaas Bruinsma. Uh, precies, precies. Uh, dat, dat het stel uh, twee jonge dochters heeft: Luana en Zaria. Uh, Beeldzeitung uh, uh, meldt ook het nieuws uh, en wel met uh, behoorlijke hoofdletters en uitroeptekens: uh, shock voor die Nederlandse royals. En uh, nou ja, dat de zoon van koningin B onder de lawine is terechtgekomen. Vijftien minuten onder de sneeuw, ook weer met een uitroepteken. Levensgevaar uitroepteken. Dus uh, ook in Duitsland is, uh, is het nieuws over, uh, over uh, Prins Frieso uh, behoorlijk uh, aangekomen. En ja, de Duitse media zijn natuurlijk altijd heel erg geïnteresseerd in het Nederlands Koningshuis. Dus in die zin is het ook niet uh, zo gek. Uh, een ander verhaal dat, dat heel erg uh, naar boven komt, is dat hij blijkbaar iets bij zich had. Een of ander apparaat. Waardoor hij uh, toch vrij snel onder de sneeuw opgespoord uh, kon worden. Ja, want daar hadden we het eerder vandaag over. Ook met onze deskundigen. Ja. Die zeiden van: Als je dat bij je hebt, dan zijn je overlevingskansen een stuk groter. Ja, dus uh, het wat, wat ik lees online in de, uh, de buitenlandse media. had hij zo'n apparaat bij zich en heeft dat enorm geholpen bij het uh, opsporen. Uh, wat ook heel erg naar boven komt als verhaal is dat hij buiten. De, uh, de lijntjes zou hebben geschiet buiten de aangegeven piste. En dat dat wel uh, reuze gevaarlijk was met de waarschuwingsfase 4 uh, op een schaal van 5. Ja, de, de deskundigen die we net spraken zei dat doe je niet. Als je boven de 4, gaan wij nooit buiten de pistes. Ja, en dan komen dan ook allerlei weerdeskundigen die zeggen van... ja, op de 26 januari heeft het voor het laatst echt heel erg uh, gesneeuwd. is een serieuze gevallen? daarna is het vereist. En uh, vervolgens is er een losse laag eigenlijk op komen te liggen. Maar daar heb je het misschien ook al over gehad. En uh, zou dat de situatie heel, heel erg uh, slecht hebben gemaakt om, te gaan, om veilig te skiën, in ieder geval? Goed, zijn er nog Twitters die je verder hebt uh, bestudeerd? Uh, nee, want ik, ben, ik heb me vooral even op de kranten gericht. Oké, okay, dan uh, hoor je weer straks weer. Marielle Hageman was dat. U luistert naar het Radio 1-journaal. We zijn bijna geheel gewijd aan het ongeluk. Het ski-ongeluk van prins Johan Fries. Hij is dus onder een lawine terechtgekomen. Ligt op dit moment in het ziekenhuis in Innsbruck. Zijn toestand is stabiel, maar hij is nog niet buiten levensgevaar. Hij was alleen, althans, hij is alleen onder die uh, lawine terechtgekomen. Er was één vriend.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 De toestand van prins Johan Friso is stabiel, maar hij is nog altijd in levensgevaar. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De artsen in Oostenrijk kunnen volgens de RVD pas over enkele dagen een prognose geven. Koningin Beatrix en de vrouw van Johan Friso, prinses Mabel, zijn bij hem op de intensive care in het ziekenhuis in Innsbruck. Premier Rutte heeft de koningin gesproken en gezegd dat heel Nederland met hen meeleeft. De prins raakte om kwart over twaalf bedolven onder een lawine toen hij buiten de piste aan het skiën was... Hij werd 40 meter meegesleurd. Reddingswerkers konden hem na 20 minuten onder de sneeuw vandaan halen. Daarna is hij met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. In het gebied golde op één na hoogste lawinewaarschuwing. Hij werd afgeraden om buiten de piste te skiën... omdat er groot gevaar is voor sneeuwverschuivingen. De 43-jarige prins was er met een vriend aan het skiën. Johan Vriesel is de tweede zoon van koningin Beatrix en wijle prins Klaus. Hij heeft samen met prinses Mabel twee dochters. De Oranjes gaan elk jaar op wintersportvakantie in het Oostenrijkse leg. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer nu in mijn Groenberg. Het weer. In het noorden en westen van, eh, scheen vandaag de zon. In de rest van het land was het toch overwegend bewolkt. Af en toe motregende het ook wat. Maar het was wel zacht, zo'n 7 graden. En vannacht gaat het dan overal bewolkt raken. Ook gaat het dan lokaal wat Regenen. Dat is meestal toch in de vorm van motregen. Nog niet zo'n hele hoge intensiteit. En het koelt af naar zo'n 2 graden in het noordoosten van het land en 6 in Zeeland. En daarbij staat er een uh, matige wind uit zuidwestelijke richting. En morgen hebben we ook nog steeds die zuidwestelijke wind... Zo'n 4 tot 6 voor En dat brengt ons ook die zachte lucht. Morgen wordt het een qua temperatuur een hele zachte dag. Graad of 9, lokaal, misschien zelfs 10. Maar het is ook een hele bewolkte dag met overdag een beetje miezerregen, motregen. Maar in de loop van de dag komt er vanuit het noordwesten een regengebied Nederland naderen. En dan gaat het ook even flink plensen. Nou, dat heeft te maken met de passage van een koufront. En u raadt het al, daarachter gaat de temperatuur dan flink dalen. In de nacht naar zondag gaat of nul, zo rond het vriespunt dus... Zondag overdag komt de temperatuur ook niet veel verder dan 4 graden. Maar dan schijnt wel af en toe de zon. Hebben ook te maken met een aantal winterse buien met wat lichte sneeuw dus. En dan dagen daarna nog steeds vrij zonnig weer. Af en toe wat wolkenvelden. Met s'nachts nachtvorst en overdag temperaturen rond de normaal zo'n 5 graden. ANB Verkeersinformatie. Het is een relatief rustige avondspits. Er staan maar een paar files. De wat langere files die staan nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Soeterwoude, 3 kilometer. En de A15 van Gorkem naar Rotterdam, bij Sliederecht, ook 3 kilometer. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn. Met Vodafone Vaste mobiel ontvangt u gesprekken op uw vaste nummer... direct op uw mobiel.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 De NOS, het Radio 1-journaal. Wilt u het allemaal op uw gemak nog eventjes nalezen... ga dan naar www.nos.nl. Kunt u alles volgen van wat er vanmiddag tot op heden allemaal bekend is... over wat er gebeurd is zo rond kwart over twaalf. Het ongeluk van prins Johan Frizo. We gaan erover praten met Wouter Meijer. Want Wouter, de burgemeester van Leg... heeft in het Oostenrijkse televisiejournaal van zich laten horen. Wat zei hij allemaal? Nou, hij heeft verteld dat inderdaad om rond kwart over twaalf er een, een sneeuwwand naar beneden is gekomen. Een bepaald soort lawine, een stuk van ongeveer 30 bij 40 meter. Eh, prins Friso zou daardoor onder eh, bedolven zijn geworden. Hij was daar samen buiten de piste aan het skiën met een Oostenrijkse vriend. Eh, en de burgemeester vertelt vervolgens ook dat hij daar zonder skileerheid... dus of zonder andere gezelschap aanwezig was. De prins was met een vriend onderweg. Also kein G-level, kein G-vueler war dabei. En de burgemeester laat zich vervolgens voortdurend op de hoogte houden over de toestand van de prins. We zijn immer wieder in Kontakt de heute En ja, ganz recht is in große Sorge natürlich, wie es den prinsen geht. De prins is intussen met uh, twee traumahelikopters, Althans, hij natuurlijk in eentje. En, en minstens uh, in de ander is de koningin meegevlogen. En ook Mabel Wisse smith zijn vrouw. Uh, prinses Mabel is meegevlogen naar de kliniek in uh, Innsbruck. Daar is de toestand van Friso, Friso stabiel, maar nog steeds niet buiten levensgevaar. Mijn in informatieansstand is der, dat prins Johan Friso stabiel is. De gezondheidstoestand is stabiel, maar er is nog niet buiten levensgevaar. We weten intussen van collega's van de Oostenrijkse media dat de kliniek in Innsbruck, overigens een gespecialiseerd ziekenhuis, dat erg goed is in het behandelen van mensen die ongelukken krijgen bij het skiën, ongelukken door de lawines, dat die kliniek dus is afgezet voor de media, dat daar de hoogste veiligheidssituatie uh, geldt, zodat er niemand meer bij kan komen. Um, maar dat er vervolgens ook uh, de komende tijd waarschijnlijk geen mededelingen worden gedaan. Waarschijnlijk is de koningin inderdaad daar aanwezig, prinses Mabel ook. En uh, ze zullen ons op de hoogte houden, maar je moet daar de komende tijd waarschijnlijk niet... Erg veel van te verwachten van het ziekenhuis. Goed, het ziekenhuis, daar hoeven we niet veel te van te verwachten, althans wat de mededelingen betreft. Dat zeiden ze ook uh, op de Oostenrijkse televisie: dat de woordvoering loopt via Den Haag. Daar is uh, Magreet Boer. Magreet, de Rijksvoorlichtingsdienst, die uh, brengt alles uh, naar buiten. En wat is het wat we tot op heden hebben gehoord van de Rijksvoorlichtingsdienst? Nou, ook de Rijksvoorlichtingsdienst is vrij sumier in uh, de informatie die uh, gegeven is. Wel heeft premier Rutte, uh, nou ja, een 20 minuten geleden, een kort interview gegeven. Aan Sebastian Meijer. En toen zei de premier? Ja, nou dat horen we dus niet. Dat was de bedoeling dat je de premier zou horen. De premier die uh... we gaan het nog een keer proberen. Premier Rutte, wat is het laatste nieuws wat, uh, wat de prins betreft? Ik heb uh, contact gehad met uh, de koningin. Zij is uh, met prinses Mabel in het ziekenhuis in Innsbruck. Ik heb hen laten weten dat heel Nederland uh, zeer uh, met ze meeleeft. Uh, de situatie is dat.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 Wij weten niet meer dan dat uh, de beste artsen erbij zijn. Oostenrijk uh, uh, heeft natuurlijk hele goede medische zorg. Daar is ook veel vertrouwen in. Uh, maar verder moeten we echt de berichten afwachten. U zegt de komende dagen. Is dat dan een verwachting dat hij dat, dat die komende dagen gaat halen? Uh, de berichten dus van de artsen zijn inderdaad dat in de komende dagen nadere prognoses zullen volgen. Dank u wel. Ja, dat was dus premier Rutte. En het blijkt dus dat iedereen echt moet afwachten de komende dagen... hoe uh, de situatie zich zal ontwikkelen bij Prins Friso. Uh, heel veel meer mededelingen zijn er dus niet gekomen... van de Rijksvoorlichtingsdienst. De vraag is nu ook nog, wat uh, gaat Prins Willem-Alexander doen? Want hierin gaat er vanuit dat hij nog in Nederland is... en onderweg is of gaat later vandaag naar uh, LEG. Verder merk je hier in Politiek Den Haag... dat een aantal politici uh, twitteren ook over uh, de gebeurtenissen in LEG. Dat ze dan meedelen, Kamerleden die zeggen... ik ben in bij de koninklijke familie en prins Frizo. Uh, iemand anders zegt ook met een knoop in mijn maag... volg ik de berichtgeving over het ski-ongeval van prins Friso, Ik wens hem en onze koninklijke familie veel sterkte. Dat is Sander de rouwen van het CDA. Dit soort berichten worden getwitterd. Verder, officiële berichtgeving is dus heel erg moeilijk... omdat iedereen moet afwachten hoe het gaat met prins Johan Frizo. En zoals de premier zei... Uh, dat kan dus enkele dagen duren voordat er een uh, definitief of een andere prognose gegeven kan worden over de toestand van de prins. Ja, dat hoorden we al van medici, dat de eerste 24 uur vrij cruciaal zijn. En dat je dan uh, inderdaad niet meteen een, een update kan, uh, kan geven... over de toestand van uh, de prins in dit geval. We zouden even met Menno Reemeijer praten. Dat doen we uh, straks, want Menno is uh, ondertussen op Schiphol onderweg naar uh, Oostenrijk. Dan zal ik u in ieder geval vertellen dat de fotosessie... die voor de Nederlandse media was, media was georganiseerd voor komende maandag dat hij is afgelast. Maar dat is natuurlijk wel heel logisch. We gaan praten over het, uh, het, het skigebied. Iemand die alles van off piste skiën en snowboarden weet... en het gebied rondleg ook heel goed kent, is Filip Hardhoorn. En hem heb ik nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Was het onverantwoord volgens u wat de prins deed om daar nu te gaan skiën? Eh... Uh... Nou, dat is een moeilijke vraag, eigenlijk om antwoord op te geven. Uh, uh, ik wat, zou het wel wat, doen. Ja, wat, wat, wat is er moeilijk aan de vraag? Maar, nou ja, kijk, er valt natuurlijk als je kijk, of piste skiën is natuurlijk het allerleukste wat er is. Uh, veel leuker dan piste skiën. En als er verse sneeuw gevallen is, dan is dat gewoon een van de dingen die je meteen wil gaan doen. Uh, dan zijn er natuurlijk uh, verschillende gevaren die uh, om de hoek uh, kijken. Uh, en in dit geval is er in leg, uh, gevaar vier van vijf uitgegeven. En dat betekent gewoon dat er risico's aan verbonden zijn. Ja. En u, uh, u zegt u zou het wel doen? Ja, maar dat komt gewoon uh, omdat dat de passie voor de sport is. En dat er maar een paar dagen in het jaar zijn uh, dat het daadwerkelijk ook mogelijk is dat er versus nieuw gevallen is. Uh, kijk, nadat er versus nieuw gevallen is, heb je. Uh, nou ja, twee à drie dagen, uh, dat je daar echt, echt gewoon goed gebruik van kan maken. En dan moet je heel erg veel moeite doen om bepaalde plekken te zoeken die, uh, zeg maar, dat noem je de Noordfeest, die de hele tijd in de schaduw gelegen hebben, om daar nog verse poeder te vinden. Want dat, dat is de kick, om het zo maar te zeggen, over de verse skiën. Ja, absoluut. Absoluut, dat is het mooiste wat er is. En dan moet je wel goed uitgerust zijn. Daar hoor ik vanmiddag ook allerlei mensen uh, over. Wat moet je bij je hebben?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 ja, dat, kijk, dat is altijd een beetje natte zingen, hè? dat weet je niet helemaal. Maar na zes minuten worden je levenskansen uh, exponentieel gewoon minder. Ja. Meneer Harthoornen, ik dank u wel voor, uh, voor uw commentaar. Philip Harthoorn was dat. We gaan verder praten met Leon Aarts van het Leids Universitair Medisch Centrum. Want uh, eventjes over die twintig uh, minuten. Dat wordt inderdaad, uh, zoals wat meneer Aarts net zei, uh, echt uh, behoorlijk minder. Ja, dat vraagt u nu aan mij. Denk ja, meneer Aarts, ja, ja, ik zeg ja, tegen ja, ja. u Aarts terwijl ik meneer Hartwoer ja. bedoelde. Ja, ja, ja. Excuus. Ja, ja. ja dat, dat, dat, zijn, dat is uit een studie die in 1994 in Nature is gepubliceerd. Waar voor het eerst duidelijk is gemaakt de relatie tussen de tijd dat een, een slachtoffer begraven is in een lawine. en de overlevingskansen. En ja, daar lijkt een cut-off point te zitten bij 15 tot 20 minuten. En Dat betekent ook ja, het omslagpunt, hè? Ja, het omslagpunt echt te liggen en.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 Uh, kunnen we natuurlijk heel veel functies van het lichaam overnemen, maar moeten we altijd afwachten hoe alles wat uh, alle letsels die er zijn, hoe dat met elkaar uh, wat voor beeld dat gaat geven. Precies, en daarom duurt het even voordat je echt een afgewogen uh, oordeel daarover kan uh, vellen. Ja, als en ook wil geven. Je hebt het lichaam, uh, je hebt ook tijd nodig, en we weten ook dat het lichaam tijd nodig heeft om. In ieder geval weer, eh, ja, om ook weer in balans te raken. Ja, goed, vandaar dat is dat, dat ook verklaard. Ik dank u wel, uh, meneer Aarts. Oké, okay, veel dank. Ik ga naar Magreet Boer in uh, Den Haag. Want Magreet, uh, via jou, althans via Den Haag, gaat uh, alle woordvoering via de Rijkse uh, Voorlichtingsdienst. Nou is, want dan kom je natuurlijk ook weer op die ministeriële verantwoordelijkheid... is er natuurlijk ook nog een, een punt, want Friso heeft destijds ervan afgezien... om uh, onderdeel uit te maken van uh, de koninklijke uh, familie. Uh, nou, niet uh, van, van, de familie. van de familie. Sorry, ik zeg het verkeerd. He. Van het ik huis. Mezelf ja. zeggen. Het huis. Uh, en, maar dat betekent ook op dat moment... dat natuurlijk er geen enkele verantwoordelijkheid meer ligt bij de premier. Nee, dat klopt. Premier Rutte is uh, officieel niet uh, ministerieel verantwoordelijk... voor het doen en laten van uh, prins Friso. Hij is wel de zoon van van ons staatshoofd he, en alles wat dus met uh, de koninklijke familie te maken heeft op dit moment dan gaat de voorlichting wel via de Rijksvoorlichtingsdienst, maar dan heb je het over de voorlichting rondom de familie. Als het gaat over de verantwoordelijkheid, ja, dan heeft premier Rutte die niet, want prins Friso heeft geen toestemming gevraagd voor zijn huwelijk aan de Staten Generaal in 2004. Uh, dat had dan er is al eerder over gesproken in deze uitzending te maken met uh, uh, ja de zaken rondom uh, zijn vrouw, zijn aanstaande vrouw prinses Mabel en haar omgang met uh, de op crimineel Bruinsma, zoals die werd genoemd. Eh, omdat er geen toestemmingswet behandeld is... betekent het ook dat er meteen staatsrechtelijke consequenties... aan verbonden zijn, namelijk dat hij geen aanspraak kan maken... op de troon zonder die toestemmingswet. En dat betekent als hij geen aanspraak meer maakt op de troon... dat hij geen lid meer is van het Koninklijk Huis... en daardoor ook geen ministeriële verantwoordelijkheid meer is... van de premier. En dat betekent dat hij nog wel lid is van de familie... maar dat Rutte dus niet verantwoordelijk is... voor wat hij doet en wat hij zegt. Ja, betekent dat ook nog gewoon iets in de praktijk nu, uh, vandaag dus? Nou ja, vandaag heb je natuurlijk ook wel meteen de link met ons staatshoofd, hè, de koningin. En daar is Rutte uh, natuurlijk wel verantwoordelijk voor, ook voor de kroonprins en zijn uh, vrouw. We horen ook net dat de kroonprins zo direct naar leg gaat met het uh, vliegtuig van de koningin, uh, de PBX. Dus hij is er nog niet. Hij is onderweg naar leg. Voor hen is premier Rutte wel verantwoordelijk. Betekent dus ook uh, dat wat de prins uh, verder doet, of wat hij voor werk doet, en wat hij voor uitspraken doet, dat dat uh, niet onder de ministeriële verantwoordelijkheid valt. Dus dat Rutte daarvoor niet naar de Tweede Kamer geroepen kan worden om daar verantwoording voor af te leggen. Het is natuurlijk wel zo dat dingen snel een link kunnen hebben met de koningin zelf, of met zijn broer, de kroonprins. En dan komt die verantwoordelijkheid natuurlijk wel om de hoek kijken. Maar uh, deze prins, prins Friso, heeft zijn recht op de troon opgegeven. Daarmee ook de titel Prins der Nederlanden. Hij is nog wel Prins van Oranje-Nassau. Dat is de, de, de naam van uh, de koninklijke familie. Maar daar uh, is ook alles mee, uh, mee gezegd eigenlijk. En je merkt ook dat deze prins niet zo heel veel hè, in de openbaarheid treedt. We zien hem uh, vaak uh, op Prinsjesdag. Of nee, niet op Prinsjesdag, want dan komt hij ook niet... omdat hij geen lid meer is van het Koninklijk Huis. Maar Koninginnendag. Uh, daar zien we hem. En er is nog één optreden waar hij ook altijd is. En dat is bij de uitreiking van de Prins Klaus-prijzen. Dat is een prijs... Uh, Noemt naar zijn vader, he, prins Klaus. Die wordt uitgereikt aan kunstenaars en mensen uit de culturele wereld elk jaar. En dan zie je ook de hele familie, alle drie de kinderen van de koningin. En daar is ook prins Frizo bij en hij reikt die prijzen ook regelmatig uit. En op die momenten zie je hem en voor de rest doet hij zijn werk in Londen. Daar woont en werkt hij. En hij houdt zich verder wat afzijdig van de publiciteit. Maar dat is misschien ook logisch omdat hij natuurlijk geen rechten meer heeft op de troon raak je vanzelf ook wat meer buiten beeld. Ja, goed. De woordvoering dus vandaag via Den Haag... via de Rijksvoorlichtingsdienst. Wanneer laten die weer wat van zich horen? Dat uh, weten we niet. Ik krijg zojuist een berichtje... Hier binnen verklaring van de voorzitters van de Kamers der Staten-Generaal. Um, en ik lees hem maar even voor. Ja. De voorzitters van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, de Staten-Generaal Fred de Graaf en Gerdy Verbeet, hebben met grote zorg kennis genomen van het skiongeval dat prins Johan Frizo in Leg is overkomen. Ze leven intens mee met Hare Majesteit de Koningin, Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses Mabel en haar kinderen. En de overige leden van de Koninklijke Familie. En namens de leden van de Staten-Generaal spreken de Kamervoorzitters de hoop uit dat de situatie van de prins snel zal verbeteren en dat een voorspoedig herstel in het verschiet ligt. Dus dat is een verklaring van de voorzitters van de beide Kamers... en Staten-Generaal. Juist die Staten-Generaal waar prins Johan Friso... geen toestemming aan heeft gevraagd voor zijn huwelijk. Maar zij spreken nu dus wel hun zorg- en medeleven uit. En zo kwam er dus ook nog net een verklaring binnen van Pechton... de fractievoorzitter. Dus je ziet eh, dat de politiek wel eh, zorg- en medeleven betuigt. Dankjewel, Margreet Boer. Marjane Hageman is uh, binnengekomen. Houdt alles bij op sociale media, maar ook de andere media. Wat heb jij? Nou ja, het nieuws begint dus in het buitenland heel erg door te dringen. Het is nu breaking news uh, bij CNN. En uh, nou, breaking news, dat reserveert uh, CNN toch voor uh, gebeurtenissen uh, die, uh, die ze van groot belang achten. Nou, de Nederlandse prins die ernstig gewond is geraakt bij een lawine in Oostenrijk. De zoon van koningin Beatrix is voor CNN uh, breaking news. Bij de BBC staat het uh, nieuws over, uh, over de prins die door een lawine is geraakt, getroffen. Uh, ook uh, nog steeds nummer één als uh, meest Gelezen bericht. Um, in Oostenrijk, uh, als we wat dichter bij de bron uh, blijven. Um, ja, daar beginnen mensen toch. Uh, de media zich toch wat zorgen te maken over de aard van de verwondingen. En uh, ik Marielle, begrijp ik, dat ja, even in Ik, ik, ik iets heb iemand namelijk ja, in ja. Leg. En daar gaan we meteen even naartoe. Uh, Jippe Tingang Want uh, Jippe Tinga is daar in Leg. en is bij een soort van persconferentie geweest. begrijp ik dat goed? Ja, er is net een uh, persconferentie gegeven met de burgemeester. En uh, ook uh, iemand uh, van de reddingsdienst. Uh, en uh, die hebben even uitleg gegeven wat gebeurd is. En wat uh, is de uitleg? Uh, ja, dus uh, die, die, die, die prins is op eigen verantwoording samen met de. F... de zegt zeggen ze hier. Hè? of piste gaan skiën. Ja. En uh, waarschijnlijk is het daardoor lawine veroorzaakt, maar dat is nog niet zeker. Dat is nog in onderzoek. En uh, ze hebben zo'n rugzakje op, om, met een, een ABS-systeem. En dan uh, kan je aan hen aantrekken. Dan komt een ballon uit. En door die ballon uh, wordt ervoor gezorgd dat je niet uh, bedolven wordt onder een lawine. is hij bij die vriend van hem wel uitgegaan. Bij de prins niet. Maar ze denken toch dat het heel erg gelukkig is. Want als die ABS niet uitgegaan was, dan was het echt helemaal meteen uh, gebeurd. Ja. Is er ook nog iets uh, verder gezegd over de toestand van de prins zelf? Waarin hij zich op dit moment uh, bevindt? Nee, ze dus kunnen ze eigenlijk niks verder over uh, zeggen. Van, uh, hij is niet buiten levensgevaar. Daar dus kunnen ze nog niks uh, verder over zeggen. Ja, ze hebben dus alleen wat gezegd over dat, dat ongeluk. En dus dat aan zo'n hindel van zo'n rugzak, als ik het zo mag zeggen... het veiligheidssysteem eh, in werking hebben gesteld. En dat het dus bij die vriend wel is afgegaan, maar bij hem dus niet. Nee. Ja, oké. Okay. En eh, ook nog iets gezegd over, de manie, over hoe, hoe die gevonden is. In welke toestand, hoe lang dat heeft geduurd. Uh, die vriend van En uh, er was een piepje afgegaan dat er linnen was. En toen waren binnen 20 minuten ter plekke. En dus ze konden meteen. Uh, nee, nee, nee. Goed, wacht ik kan iets meer vertellen. Oh. Dat nieuws. Kan dat nog? Ja, ja, Vertel me. Hallo? Ja, wie is dat? Ik kan iets meer vertellen. Ik spreek met Pascal Gerits. Ik heb net met de reddingsdienst uh, gesproken. Ze ja. hebben het volgende verteld. Uh, de prins was uh, samen met een uh, vriend aan het skiën. Ja. En toen, uh, toen die uh, lawine naar beneden kwam.